...van week met het NOS Journaal. Ten westen van de Portugese eilandengroep de Azoren is afgelopen week een Nederlander opgepakt... ...op een boot met 1800 kilo cocaïne aan boord. Ook vier Brazilianen en drie Surinamers zijn aangehouden. Ze waren op een vissersboot onderweg vanuit Zuid-Amerika. De boot werd ruim 800 kilometer van de Azoren ontdekt... ...tijdens een grootschalige politieactie... ...in samenwerking met de Portugese marine en luchtmacht. De politie heeft twaalf voetbalsupporters opgepakt... ...voor openlijke geweldpleging na een amateurvoetbalwedstrijd... Eind januari speelde RBC uit Roosendaal en de Rijnvogels uit Katwijk tegen elkaar. En direct na het fluitsignaal rende een groep supporters van RBC naar de bus van de bezoekende fans en belaagde agenten met vuurwerk en stenen. Vier agenten liepen gehoorschade op. De relschoppers zijn tussen de 16 en 43 jaar en hebben al een stadionverbod gekregen. De Nederlander Jaitzen Singh, die 42 jaar gevangen zat in Amerika, is terug in Nederland. In de jaren 80 werd hij veroordeeld omdat hij opdrachten hebben gegeven voor de moord op zijn vrouw. Jaitzen Singh is nu 81. Zijn gezondheid is slecht. Hij mag nu de rest van zijn straf in Nederland uitzitten. De maximale dwangsom voor de overvolle asielopvang in Ter Apel is bereikt. De gemeente Westerwolde krijgt in totaal 5 miljoen euro van het COA omdat het COA zich niet houdt aan de afspraken. De meerderheid van de gemeenteraad van Westerwolde... wil een nieuwe dwangsom voor het koa. Op de Paralympische Spelen heeft Lisa Bunschoten-Vos zilver gewonnen op de slalom. Na de eerste afdaling in de categorie voor snowboarders... met een beperking aan het onderlichaam had ze de vierde tijd. Maar in de tweede ronde ging ze veel sneller en klom ze naar de tweede plek. Zitskier Jeroen Kampschreur is bij de reuzenslalom onderuit gegaan. Zijn ski begaf het tijdens de afdaling... Eerder haalde hij goud op de Super-G en de Supercombinatie. Het weer, eerst nog regen en veel wind. Later vanmiddag droger en rustiger. Het is 7 tot 10 graden. Morgen zon, wolken en buien. Dan minder wind. En dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Zfm verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie van de ANBB.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 I love You don't. Oh, yeah. Is te veel nu Is te veel Gelijk, laat de wijzers draaien, Ach je schoenen, zet ze uit de pas. Ik zal de doods bewaren, tot die vol voor je ziet Wees nog even stil Wees nog even zoals nu Wees nog even hier fem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 We're sweethearts. That was then, but then it's true.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 Oh, oh, oh, oh, ZFM. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl. I never knew I never knew that everything was falling through, that I knew was waiting on a cue to turn and brand when all I needed was the truth. That we agree and never change. Soften a bit until we all just get along. And disregard to find another friend and you discard. As we lose the arguments and keep a card. Hanging above as the canyon comes.